John van Kamp met het CNW-journaal. PvdA-fractie wil zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. In het tv-programma Buitenhof zei Samson dat hij in elk geval deze regeringsperiode aanblijft. De PvdA staat in de peilingen op een aanzienlijk verlies. Samson gaat ervan uit dat het beleid van de regering van de PvdA en de VVD... in de komende anderhalf jaar zijn vruchten zal afwerpen. Zo verwacht hij onder meer dat de werkloosheid zal blijven dalen... en de economie verder aantrekt, evenals de huizenmarkt. In de trein van Amersfoort naar Zwolle heeft een militair vannacht een conducteur en een reiziger gebeten. De conducteur had een man van 24 betrapt op zwartrijden, waarna de militair hem in zijn duim beet. Een reiziger die tussen beiden kwam werd ook gebeten. Vervolgens trok de militair aan de noodrem en vluchtte bij Wees op de trein uit. Hij is later aangehouden door de politie en is overgedragen naar Marchaussee. De militair wordt verdacht van zware mishandeling. De Belastingdienst gaat ook bij twee andere Zwitserse banken... gegevens opvragen van Nederlandse rekeninghouders. Vanochtend werd bekend dat al gegevens zijn opgevraagd bij UBS... de grootste bank van Zwitserland. Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt dat het daar niet bij blijft. De afgelopen jaren konden gebruik maken van de inkeerregeling van de Belastingdienst. Wie alsnog zijn vermogen opgaf, kreeg geen hoge boete. Die coulantse is nu voorbij, zegt de Belastingdienst. De verwachting is niet dat er veel nieuwe Zwartspaarders worden opgespoord... omdat al. 12.000 mensen gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling. In de Eredivisie heeft Feyenoord vanmiddag niet weten te winnen van Pek In de Kuip bleef het 0-0. De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior eindigde ook in een gelijkspel 1-1. Het weer, het is vrij zonnig en 15 tot 17 graden. Morgen begint de dag met veel bewolking, maar vanuit het zuiden breekt geleidelijk de zon door. De dagen daarna is het vrij zonnig, het blijft zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersupdate. Date. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Laren en Afrit Bunschoten 5 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en de Berg 2 kilometer. Daar staat een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 Zeker hoop dat we heel veel luisteraars een plezier hier hebben gedaan met het draaien van deze plaat. Joder, Elton John en Dee En don't go breaking my heart. 7-4, het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag. En dat komt mooi uit he, met het Shanti Festival. En he, wij zijn er nog één uur lang met het derde en laatste uur. En daarin de volgende onderwerpen. Nou ja, de genoeg. Het is prachtig weer, de luisteraars. Ja, dus als je van Chanti en Zeeliederen uh, houdt. Schroom niet en ga gezellig naar het centrum van Zandvoort, want er is er volop activiteit. En dat duurt allemaal nog tot en met een kwart over vijf. Goed, wat gaan wij het laatste uur doen hier op Zandvoort op zondag, op deze mooie zonnige zondag? Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. We hadden natuurlijk vanmorgen al gelijk de Formule 1 van Japan. Daar hebben we het eerste uur al verslag van gedaan... maar er zijn meer ontwikkelingen binnen de wereld van de Formule 1. Dus kort over vier hebben we het Pit Report. Uiteraard hebben we straks nog uh, tijd voor de voetbal-eredivisie... die eindstanden van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En natuurlijk hebben we om half vijf het vaste item... Uh, dier van de week en die luistert naar de naam Kruimeltje. En ja, luisteraars, om kwart voor vijf is het weer zover. Oh, jee, uh, het ja. gedicht van de week, het <laughs> tranentrekker van het eerste uur. Onder de titel van Wees Nou Eens Lief, het gedicht van de week om kwart voor vijf. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM op deze zonnige zondag. En heel veel lekkere muziek. Hier is Pharrell Williams en Freedom zijn nieuwe single.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 Some The sun. in Organismen in de zee. en the same things. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Ja, schreeuw het maar uit hoor, hè, die Pharrell Williams, de nieuwe single heet uh, Freedom. Nou, uh, zij het al in de, in de evenementagenda om half vier... dag gaat er weer aankomen. Ja, en dat is een battle hè, tussen de Beatles en... De Stones. En de Stones. En dat betekent waarschijnlijk dat uh, onze collega Ruud Jansen daar ook uh, bij vertegenwoordigd is. Ja, die komt uit een koor uit Beverwijk. En de, de, de opzet is erg dat je dus gewoon een optreden hebt van een half uur... waarin je dan één nummer zingt van of de Stones of van de Beatles... Maar Ruud kennende, zo so hoort het gewoon een half uur. The <laughs> Beatles. Beatles. Ja, zoiets YouTube, dan, hè. don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Ik heb meteen weer dat beeld op, uh, op mijn netvlies van uh, collega Ruud Jans, hè? Als ik... Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat komt allemaal goed. <laughs> Als ik uh, deze plaat draai van The Beatles, joh, hey Jude's. Het is uh, inmiddels uh, kwart over vier. Collega Albert-Jan is uh, ook weer aangeschoven. Oh ja, over The Beatles, waarom draaien we die? Nou ja, volgende week zaterdag uh, de hele dag, korendag in de protestantse kerk. Het begint allemaal om half elf uh, s ochtends en duurt tot... Uh, 10 uur s'avonds, uh, Albert-Jan. Ja, en ik heb een... Uh, nou, naast natuurlijk het koor uit Beverwijk... onder leiding van uh, Ruud Janssen als, als geheime tip... En het Elder Bloemenkoor. Het Elder Onder, Bloemenkoor. Ja, onderschat dat niet, luisteraars. Oh jee, het Elder Bloemenkoor. Ik heb daar een aandelen in. Ook. Ja, ja, okay. zeker. Ja. En uh, hoe heet het? Uh, ik had het tegen een uur of zes gaan optreden. Maar goed, dat is een geheime tip. Het Elder Bloemenkoor. Nou, het toegang is helemaal gratis voor uh, deze dag. Volgende week zaterdag dus in de Protestantse kerk hier uh, in Zandvoort. En meer informatie vind je op www.zingenancee.nl. CFM, Race Radio, Pit Report. En daar is hij dan. Ja, we hadden al het goede nieuws uh, gehoord van uh, Max Verstappen vanmorgen in de Grand Prix van uh, Japan. Een keurige negende plek, Albert Jan, maar er is uh, nog veel meer Formule 1 nieuws. Ja, allereerst, uh, nou, natuurlijk, hij heeft ontzettend na zijn zin gehad, uh, Max Verstappen, tijdens de, de Formule 1 race van Japan vanmorgen. Veel inhaalmanoeuvres en een keurige negende plek. Maar daarna is hij weer down to earth, zoals dat dan heet. Want hij tempert de verwachtingen. Max Verstappen maakte in zijn eerste jaar in de Formule 1 indruk. Maar tempert voor de volgende race, op 11 oktober in Sochi, de verwachtingen. Sochi zal moeilijker worden, zei Verstappen... nadat hij dus vandaag tijdens de Grand Prix van Japan de negende plek... en daarmee twee punten veroverde. Op Suzuka hadden we het op het rechterstukken ook al lastig... en in Rusland zijn er nog meer rechterstukken. Maar vorig jaar presteerde Fiat uh, er wel erg goed. Hopelijk werkt onze auto uh, er ook goed. In de laatste twee races uh, die zijn verreden in Singapore en Japan... zorgde Verstappen met prachtige inhaalmanoeuvres voor veel show. Inmiddels vergaren de pas 17-jarige Limburger in 14 Grand Prix 32 punten. De talentvolle coureur van Toro Rosso bezet daarmee de twaalfde plek... in de tussenstand voor de wereldtitel. Zijn ploeggenoot Carlos Sainz Jr. heeft liefst 20 punten minder... En Hakkinen uh, is ook een uh, fan van uh, Max Verstappen. Want Max Verstappen heeft er in de persoon van Mika Hakkinen een nieuwe fan bij. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 zegt steeds onder, meer onder de indruk... te geraken van de 17-jarige Limburger van Toro Rosso. Verstappen wordt pas volgend jaar 18, maar hij is nu al een doorgewinterde professional die opkomt voor zichzelf, meent Hakkinen. De Finn deed zijn uitlatingen naar aanleiding van de Grand Prix van Singapore, waar Verstappen zichzelf vanuit een kansloze positie terugvocht naar een achtste plek... en bovendien het lef had een stalorder om zijn teamgenoot voorbij te laten gaan te negeren. Geen coureur vindt het leuk om een andere voorbij te moeten laten gaan. Ook al ging het hier niet om een wereldtitel of om een overwinning maar om een paar WK-punten. Jonge mensen ontwikkelen zich tegenwoordig in een razend tempo... al dus Hakkinen, die tegenwoordig geregeld als steward... bij de Formule 1-racers optreedt. Dan gaan we ook nog even terug naar die Grand Prix van Singapore... want wellicht dat hij op het moment weet te herinneren... dat die meneer over die baan heen liep. Sebastian Vettel noemde hem al een gek... en ook de autoriteiten van Singapore zijn niet te spreken... over de man die tijdens de Grand Prix van Singapore... doodleuk het circuit opliep. De Brit is dan ook aangeklaagd voor onbezonnen gedrag... En uh, zoals men volgens de BBC heet, klom tijdens deze nachtrace door een hek uh, het Marina Bay circuit op. De safety car werd vervolgens ingezet, waarna de man weer over het hek de tribune opklom. Hij kreeg te horen dat hij een borg van 10.000 euro weer op vrije voeten kon worden gesteld. Maar stel er geen geld te hebben. Als zijn spaargeld zou in de reis naar Singapore zijn gaan zitten. De rechtszaak dient op 6 oktober... en een man kan een gevangenisstraf van 6 maanden tegemoet zien. Zo Tot hei. zover. Tot zover het uh, Formule 1 nieuws. Zo dadelijk weer meer eredivisie. Ja, een tweetal wedstrijden zijn vanmiddag om uh, half drie gestart. Inmiddels uh, zo'n beetje ten einde. Uh, we gaan eens even kijken hoe die wedstrijden afgelopen zijn. En we hebben nog de klapper van de dag. Ook om kwart voor vijf. Ook daar aandacht voor. En we schreeuwen het even uit op zondagmiddag bij CIFN met Brian Adams. En we kunnen run to you. Ja, we gaan eens even kijken, het naar de Eredivisie. En ik ben eigenlijk een beetje benieuwd hoe het met Feyenoord gegaan is. Goed, nou, uh, zullen ze allemaal er even bij pakken van vandaag? Jawel, is goed. goed. Alleen is de Graafschap tegen Willem 2, 2-2-2. En, en dan inderdaad de wedstrijd Feyenoord tegen een beetje jouw clubje, Pek Zwolle. Ja. <laughs> en wat is het geworden? 2 tegen 0. 2 tegen 0. Een mooie overwinning dus voor, uh, voor Feyenoord. Ja, de andere wedstrijd uh, die uh, gespeeld is... Arno Den Haag tegen Excelsior. Daar is flink gescoord vandaag. Daar is flink gescoord en er zal ook vaak het, het, het, het, het, uh, zeggen, de wedstrijd stilgelegd zijn... want hij is eigenlijk nog formeel aan de gang. De tussenstand is momenteel 3 tegen 3. Nou, we gaan er een beetje vanuit dat het uh, toch wel de eindstand gaat worden. Hè? Gaan we vanuit. Jawel, zo lang hebben ze niet meer te spelen, denk ik. Dan is zo meteen om half vijf het dier van de week. Kruimeltje, speciaal even voor Marcel. <laughs> het kruimeltje van Salford <laughs> En natuurlijk om kwart voor vijf het mooie gedicht van de dag. Lekere muziek aan deze van Echo Smith hoorde de Cool Kids. Dat is zo dadelijk het dier van de week. Meneer Sailor. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. girls. Wild, well, yellow, red, black or white. And a little bit of moonlight. For this intercontinental a gentle song and a slow dance Now who makes it fun to spend your money Who calls you honey Monster every Girls, girls, girls Girls, girls, girls Well, they made a mother in Hollywood I put them in Slot je microfoon open ja. had je, houd je het echt niet door. He? Nee, ik kan het niet door. Je wordt een sailor uit de jaren zeventig. Dat was Girls, Girls, Girls. Jawel, het is uh, half vijf. We gaan hem doen. Daar is Kruimeltje weer. Het dieren van de week luistert inderdaad naar de naam Kruimeltje. En Kruimeltje is een jonge, lieve en speelse poes. Ze houdt erg van knuffelen en aandacht en komt hier zelfs om vragen. Ze likt graag aan je handen, ze speelt nogal wild. Daarom is een huis met een hele jonge kinderen minder geschikt voor haar. Maar kinderen vanaf een jaar of acht zou prima kunnen. Ze is sociaal met soortgenootjes en wil graag naar buiten toe. Uiteraard, een huis met een tuin is voor haar dus ideaal. Heeft u het gouden mandje dat ze zoekt? Kom dan snel eens langs met haar kennis te maken. Ze verblijft momenteel in het dierenthuis Kennermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk, an, kijk anders ook even op het, de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Kruimeltje verdient een thuis. En die ga ik echt missen hoor, de komende weken. <laughs> Jazeker. Had <laughs> jij gelukkig naar Frankrijk? Nou, dat is een werkweek hè. Een werkweek, oh ja. En daarna naar Spanje ook een werkweek? Uh, dat is mantelzorgen. Mantelzorg. <laughs> Altijd wat. wat Altijd wat, wat. Zometeen het mooie gedicht van de dag. Om kwart voor vijf. Ja, die disco-sound weer helemaal terug, hè. Met een uh, nieuwe zin van NowRodges Suik. Je hoorde, I'll be there. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan heel eenvoudig. Je hoeft daar niet eens voor te komen naar de Tolweg Tina Daar kan je wel meekijken, natuurlijk. Maar je kan ook gewoon uh, even op internet gaan naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En dan kan je natuurlijk ook meteen meeluisteren. Heb jij nog wat sportnieuws? Jazeker, en dan hebben we het over golven. Want uh, ja, het golfseizoen uh, nadat het zijn einde, ook in Amerika... maar dat is een uh, speciaal... Uh, ja, de laatste vier toernooien, dat zijn echt uh, gigantische toernooien. En uh, steeds vallen daar spelers die de kut niet halen, die vallen af. En dan op een gegeven moment, zoals dit weekend... dus de golfliefhebbers, zullen we vannacht weer een korte nacht hebben... want die gaan natuurlijk uh, de vierde dag van het laatste Tour Championship meemaken. En momenteel Jordan Speeth is de nieuwe leider in de Tour Challenge, het slottoernooi van de Amerikaanse Tour. De 22-jarige Amerikaanse golfer legde gisteren plaatselijke tijd de derde ronde op de East Lake in Atlanta af in 68 slagen, twee onder par. En passeerde daarmee Hendrik Stenson in het klassement. De Zweed had problemen op de doorweekte golfbaan en noteerde 72 slagen, dus twee boven de baan. Spies gaat dus vanavond de slotronde in met één slagvoorsprong op Stenson... en vier op de nummer drie, de Amerikaan Ricky Fowler. Spies beleefde dit jaar zijn grote doorbraak met zegens in de Masters en de US Open... en kan de kroon op zijn topjaar zetten met een zege in de Tour Championship. Winst levert hem, luister goed erop. Ja? winst levert hem een slordige 11,5 miljoen dollar op. Dat is, is okay. zo'n 10,2 miljoen euro, maar dan zijn we er nog niet. De Texaan vangt dan niet alleen de hoofdprijs van het toernooi... maar ook de jackpot van 10 miljoen dollar... die klaar ligt voor de winnaar van het zogeheten FedEx Cup. Wat er ook gebeurt, ik heb, een, ik heb al een droomseizoen achter de rug... en dus hoef ik niets meer te bewijzen. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik die bonus van 10 miljoen dollar... me niets zou doen. Al dus Jonathan Speed. En dan gaan we even naar de Europese Tour. Luiten, eh, momenteel gedeeld dertigste tijdens de, het eh, de golftoernooi in Baad Griesbach... En uh, ja, de, de ontknoping uh, ziet er naar uit dat Jong-Jai -Jai -Di deze dit, toernooi, dit Europese toernooi op zijn naam gaat schrijven. Hoewel hij op één slag gevolgd wordt door de Engelsman Graham Storm. Tot zover het golfnieuws. <middels> Wispers uit de jaren 80, Jorren en de Piet Cozan. Nou, zo dadelijk het uh, mooie gedicht van de dag uh, bij CFM. Ik ben heel benieuwd. Albert Jan, kun je er alvast uh, wat over verklappen? Ja, een tranen trekker. Een tranen -trekker, een absolute hè? Tranen -trekker. Ja, Ja, ja, ja. Hij gaat uh, zo dadelijk komen, meneer Koper. Ja, maar eerst kijk, go. We'll credits all roll down, and crying, crying. No a plan to a full house House. No heroes, villains, one to blame While we'll did, roses build the stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece But in the end, for you and me On this show, it can't go on We used to have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 Gewoon een onwijs lekker plaatje. Daar is van kijk al, joh, de stal, de show. Inmiddels wel kwart voor vijf geweest, dus uh, ja, het is je tijd voor hoor. Het gedicht van de dag, daar komt hij aan. Wees nou eens lief. Of heb je genoeg van ons twee? Wees nou eens lief. Of heb ik iets fout gedaan? Wees nou eens lief Of is er tussen ons niet meer gerief Voorbij Is alles voorbij Zomaar opeens Voor jou en mij Als je nu gaat Hoef ik je nooit meer terug bij mij En dan Dan is er maar eentje fout En dat ben jij Wees nou eens lief en speel niet langer meer met mij Wees nou eens lief, hoe moeilijk kan dat zijn Want je kost mij met jouw streken ontzettend veel pijn Voorbij, is alles voorbij Zomaar opeens, voor jou en mij Als je nu gaat, hoef ik je nooit meer terug bij mij en dan is er maar eentje fout En dat, dat ben jij Ik voel me hier zo alleen Zonder jouw liefde die verdween Je staat nu alleen Ik ga met mijn hart wel ergens anders heen Voorbij Alles nu voorbij Zomaar, opeens Voor jou en mij als je nu gaat, hoef ik je nooit meer terug bij mij. En dan, dan is er maar eentje fout. En dat weet je, dat ben jij. Wees nou eens lief. Of vind je mij niet meer goed genoeg voor jou? Vandaar, vandaar deze laatste poëtische brief. Wees nou is lief. Het gedicht wat je zojuist hoorde bij CFM. Dankjewel, Jan, daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan. Wie nou eens Mooie. lief. Ja, mooi. Hij is zo mooi. Zo mag het draaien ook dan. Wie is nou eens lief? Hier is Henk Bernhardt. Wees nou eens lief. Of heb je genoeg van? Wees nou eens lief, of heb ik iets fout gedaan? Wees nou eens lief, of is het tussen ons niet meer aan? Wees nou eens lief, hoe moeilijk kan dat zijn? Wees nou eens lief, want je doet me met je streken te veel pijn. uit moeten zitten. Beloot. Denk ah. Bernhard, hoor je. Ja, een soort uh, tweede andere hazes hè, eigenlijk. Ja, geweldig, ja. toch? Oh, Zo, dit is de light. laatste keer. <laughs> Zoiets. <laughs> Jorre, wees nou eens lief naar het mooie gedicht van de dag bij CFM. Zeven minuten voor vijf. Goedemiddag. het op zondag. We zijn er nog zeven minuten lang met nu, Ten Shark. <laughs> yes.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 try Wij zonder jou doen. Nou, was die een klein beetje voor jou dan? deze is Thank, you. <laughs> Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you. Je hoorde T. Sharp en Jules zijn aan het einde van deze aflevering van... ...Zandvoort op zondag. Het zit erop, Abdeljan. Het zit erop. Zandvoort ja. op, op deze zonnige zondag. Ja, ja. mooie zondag. Drie uur lang live vanaf de tolweg 10A. Zo is het. In uh, uh, volgende week uh, zaterdag, dan ben ik er weer. Ja, terwijl de heren op de WK uh, nog aan het uh, wielrennen zijn... Uh, wordt er gevolleybald in het EK. Nederland staat met 2 tegen 0. sets in, voor tegen Polen in een poolwedstrijd. FC Twente tegen Rode SE, Daar staat het nog 0 tegen 0. Ik zou zeggen, uh, Rob, ja. Rob. We gaan elkaar spreken. We appen. Zo is het een weekje of twee. Hè? Dan ah, uh, pak wij, pakken we even zaterdag. <lacht> Toch? <lacht> nou, Dan hebben we het nog wel even. <lacht> Oké. Okay. Fijne vakantie. Dank je. En een fijne zondagavond luisteraars. Dag. Doei. Really might you might.